Nou, zou er ergens nieuws moeten zijn, maar dat is er dus niet. Dus ik weet ook niet precies wat er wat er los is. Heb ik, hem uit het verkeer, heb ik hem in het verkeerde kabeltje of zo zitten of zo? Uh, toch niet? Nee toch? Nee? Ja, de non-stop dat, dat is even nu een uitdaging, maar dat gaan we zo direct wel eerst even oplossen. Um, we gaan eerst even wachten totdat het precieze tijd zijn is. Maar uh, ja, het uur moet ik ook ergens uh, weer, uh, weer opnemen of wat dan ook. Ja, dat wordt, dat wordt uh, nog leuk. Want het, uh, of het ergens opgenomen wordt is het vers 2 natuurlijk. Uh, wordt het opgenomen? Het wordt opgenomen. Dus dat, uh, dat, is, dat is al heel, heel fijn dat dat gebeurt. Uh, maar eerst moet ik eerst even iets doen. Want anders dan heb ik uh, zo direct uh, niks. Uh, wat hebben we dan? Ja, uh, de, de, de, de, normaal gesproken is dit, uh, hoor je, moet je in het nieuws horen, maar uh, dat, uh, dat is er dus niet. Uh, mm, dat gaan we zo direct uh, tijdens het uh, komende uren wel even proberen op te lossen. Dat, daar spelen wij wel weer iemand uh, vrij voor. Uh, maar uh, de uh, hoofdreden uh, is in ieder geval dat we gewoon weer uh, te horen zijn, links en rechts. Uh, en dat allemaal op een dag dat uh, die kotter. Uh, vlot getrokken moest worden. En dan is eigenlijk de vraag... Uh, ik kijk even naar mijn buurman uh, die op microfoon 2 uh, zit. Ja, je moet even weer uh, in actie komen, Albert. Ja, ja. Uh, is, is, is dat ding eigenlijk vlot getrokken vandaag of niet? Nee, we, we hebben staan kijken. Vele zandvoorders natuurlijk. Hè, en ja. buitenlui. En vele cameramensen. Hmm. Maar uh, ja, uh, nee. Niet? Hij uh, staat stevig vast. Hij staat nog stevig groot. Dus het is al een nieuwe bestemming voor hem in het dorp. En dat is... Uh, op het Raadhuisplein? Nee, gewoon een beetje omhoog trekken, hooguit, wachten op een springvloed, luikjes zagen. Ja. En we hebben een nieuw theehuis op het strand. <laughs> dat zou wel wat zijn, ja. ja. Maar of dat, nou ja goed, een theehuis, ik weet niet of dat nou zoiets is. Nou, wat een theeschip. We... Ja, nou ja goed, dat dus. Ja, een theeschip uh, op het alleszand. Een theeschip. Ja, nou ja, um, ik, ja. ik moet nog eventjes, even de tijd vol kletsen, maar een uh, ding dat staat er dus eigenlijk nog. Ja, er staat vier op het strand, ja. Hij staat gewoon nog op het strand. Juist. Yes. Yes. Ja, oké. Okay. Uh, want er waren toch al wat, wat, wat streams uh, bezig... om dat allemaal een beetje te coveren. Uh, ja, links, peelen, behalve ZFM. Want wij wisten ja, eigenlijk uh, al tot het niet ging lukken. Nee, nee. omdat er een, een of andere net uh, met, uh, met, tuin, met een, een of andere drillboer in zijn tuin... Uh, een een of andere buis uh, stond. Ja, uh, stond. We zien het licht weer hier. Dus dat geldt. Ja, maar goed, um, ik, ik, ik, ik, ik, ik kan in ieder geval zo dadelijk al beginnen. Kijk, want de uraankondiging is er al. En nu moet ik alleen eventjes iets doen. En dat gaan wij nu doen. En dat is Middle Lake met Dead Man on the Payroll. Alternative FM is begonnen. Weinig gescheld of uh, er was helemaal nou geen uh, Alternative FM op dit tijdstip uh, begonnen. Ja, zo kan het uh, gaan, maar uh, de mannen van uh, Lianne uh, waren ons uh, enigszins gunstig gezind. Want uh, Marcus die kwam hier al um, even voor zes, uh, rond 60, kwam hier voorbij uh, rijden. Die zei: Hij gaat even een rondje rijden en even kijken waar, uh, waar de stroomstoring is. Het is dus even lokaal, mensen, want wij uh, zenden uit in het uh, pand van ZFM Zandvoort. Uh, wat is er gebeurd? Er is uh, schijnbaar een van de buurtbewoners... die vond het leuk om ergens in zijn tuin te gaan graven... en een of de paaltje in de, de tuin te gaan slaan. En daarbij, bij het boren, uh, nam hij ook de elektriciteitskabel mee. Dus uh, ja, vervolgens twee uh, ziekenwagens hier uh, naartoe gereden... om uh, deze twee mensen af te voeren, want het wa waren twee mensen. Uh, vervolgens komt uh, Liander in actie om de stroomstoringen uh, te verhelpen. Uh, er stond ergens gepland half tien. Dus wij zagen onze geest al zweven. Maar Marcus, goed als hij is, die zegt: uh, zit hier verderop in de straat? Twee monteurs uh, daar een, een kuil aan het graven. Om uh, daar uh, de, de nodige. Uh, dingen weer op te lossen. En vervolgens zegt, uh, zeggen die monteurs. Ja, nou ja, misschien als het een beetje meezit Dan hebben we je binnen twee uur een stroom. Nou, het was nog sneller. Uh, maar ze we, mochten niks zeggen. Ja, ze mochten officieel ze mochten niks zeggen. Niet zeggen, zeggen hard Nee, maar, zeggen, uh, maar goed, uh, die, uh, we hebben het officieus van, uh, van de werkers zelf uh, gehoord. Nou ja, uh, het blijkt dus, want alles doet het weer. Uh, maar goed, we moeten nu. Uh, Marcus, die moet zichzelf zo direct in tweeën delen. Want ja, we krijgen zo direct ook nog muzikale gasten. Dus. En euh, zoals het, de, de tijd er nu euh, uitziet, gaan we dat, dat redelijk redden. Dus, dat, dat, dus we hoeven niet uh, in te gaan improviseren. Want uh, ja, Albert, we hadden uh, staan. Dan comprimeren we de hele zooi tussen 9 en 10. Maar dat, uh, dat hoeft dus nu Hoe niet meer. Hoe gaan we nou beginnen dan? 8 uur. 8 uur? Ja, we, we ja. kijken wel. Eerst, eerst maar kijken of het uh, werkt. En hey, um, wie komen er ook weer? Um, dat is heel goed dat je dat vraagt. Want dat is zou ik in de consternatie zijn vergeten. Sven Ros en Sterre Weldering. Die zijn onderweg. Dus als die binnenkomen, dan zien ze dat het licht brandt. Dus dan weten ze ook dat ze meteen naar de park moeten. Dus, dus ja. Maar dat zijn de gasten van vanavond. Het is juist heel erg uniek... dat we deze twee gezamenlijk hebben. Want Sven hebben we ooit gehad... in een kader van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dat was vorig jaar. En Sterre Weldering was... Twee jaar geleden bij ons te uh, gast. Ook in 3 voor 12 Noord-Honderd-Vloedkamp. En gaan ze ook samen zingen? Dat is wel de bedoeling. Dus, uh, dus, dus dit... we, we hebben eigenlijk 3 voor 2. Uh, nou, 2 uh, voor de prijs van 1. Dat ja. moet je. 2 oh, ja, okay. voor 1, 12 bestaat niet, uh, Albert. Dus, uh, maar, uh, nou, uh, een van de mensen die hier bij het videoproductie team betrokken is... is Albert de Gelder. Uh, de ander, uh, dat is Thomas uh, de Jong, die is er ook. Dus we zijn eigenlijk met... Met alle mensen zijn we vertegenwoordigd, want ook uh, de baas van de televisie zelf, Leon van Ness, is, uh, is uh, nou, nou, nou, ja, de. hebben baas. Hè. Ja, nou ja, goed. We is ook nog even een leuk uh, verhaal uh, in. De, we zijn toch even plaatselijk bezig. Ik kom uh, van de week uh, bij uh, de ijsbaan in opbouw. Want ja, dus er komt ook ja. weer een ijsbaan. Uh, te is staan het begon, op het Raadhuisplein. He? Ja. En uh, ik vraag, want ik, uh, ik heb te horen gekregen dat er een nieuwe voorzitter is bij de ijsbaan. Dus ik zeg op de nieuwe bakker voorzitter, waarvan ik denk dat hij het is. Ik zeg, joh, ben je voorzitter? Uh, want ik heb gehoord dat jij dat bent. Nee, nee, we zijn eigenlijk allemaal voorzitter. Dus Thomas de Jong is ook voorzitter van de IJsbaans Antwoord. Ze werken alleen maar met voorzitters. Maar wat blijkt dus, uh, de heer Dennis Spolders is nog altijd de voorzitter van de IJsbaans Antwoord. Dus ik is dit heb ook uh, een ijsmeester gruug... getroffen. Die is ja. de ijsmeester. Ja, dat is Leon Miezenbeek, maar hij is ook schuilenstreep voorzitter. Want uh, iedereen heeft zich uh, nu zelfverklaard voorzitter genoemd. Uh, dus ja, uh, in het kader van uh, Leon als eindbaas van de televisie, dan zijn wij al eigenlijk allemaal eindbaas van de televisie. Maar goed, uh, dit is een beetje, uh, een beetje kletsen in de marge. We gaan gewoon weer uh, verder met uh, een beetje muziek, want daar zitten we tenslotte voor. Uh, het was de bedoeling dat wij uh, Roos Meijer in de uitzending gaan halen. Dat verplaatsen we naar maandag. Uh, want dan gaan we het hebben over hun uh, EP Filia. Uh, want dat is de EP die ze afgelopen maand hebben uitgebracht. Maar tussen zes en negen mensen komt er dus nog een extra uh, alternatieve film... om het uh, leed enigszins uh, te verzachten van deze avond. En uh, dit is een van de nummers uh, die op, dat, uh, op de EP terug te vinden is van Meda Rose. En dat is een nummer dat heet Melodrama. Singing our finest playing as if the day was young to is with Ik wilde vluchten, maar niet te ver Ik wil de vluchten, maar niet te lang Dus ben hier beland. Yeah. De kust en het strand yeah. Op zoek naar wat rust Of op zoek naar de drukte Zoek naar wat anders Van een betonnen stad naar mijn voeten in het zand Moest vooral even weg van de plek die ik gebouwd heb Ben als eigen baas de architect van mijn fouten Tja, want thuis deed ik alles precies Zoals ik zelf goed vond Dus uh, geen druppel water bij de wijn Maar die wijn vind ik niet meer zo lekker Als dat ik toen vond En uh, tel de katers daar maar bij Dan is het tijd voor verandering Weg uit die comfortzone Waar ik al jaren plichtmatig mijn rondjes loop Nu even op de bonnen voor frisse neusblokje om, volg enkel de zon, totdat de morgen komt Ja, yeah. Ik wilde vluchten maar niet te ver, niet te ver. ik wilde vluchten maar niet te, niet te lang Dus ben hier beland, de kust en het strand, op zoek naar wat rust Ik wilde vluchten maar niet te ver, niet te ver. ik wilde vluchten maar niet te, niet te lang Ik moest even weg daar, dit is nu mijn plek, maar morgen weer terug De charme van het onbekend maar dat is geen oplossing Meer een doekje voor het bloeden Ik heb naald en draad nodig Ik moet groeien, ik moet voelen, ik moet terug Want blijven vluchten helpt niet Het ligt niet aan de plek Dat ik niet lekker in mijn vel zit Nee, Nu loop ik met de zon in mijn rug Op weg naar huis, Amsterdam Ik ben morgen terug Yeah ik wil de vluchten, maar niet te, niet te ver, ik wil de vluchten, maar niet te lang, dus ben hier beland, de kust en het strand, op zoek naar wat rust. En dat was hem, de nieuwe van Engel, Ja, die, die mogen we dan ook draaien bij deze, dat is altijd fijn als er uh, nieuw materiaal ook in deze uitzendingen terug te horen is. Um, en dan moet ik iets hebben wat ik eigenlijk uh, niet 1, 2, 3 heb klaarstaan. Want anders wordt het helemaal een Nederlandstalige uh, aangelegenheid uh, hier bij Alternative FM. En dat is niet helemaal de bedoeling. Dus uh, heb ik eventjes uh, er iets uh, bijgepakt. Kan je trouwens ook uh, vinden op onze eigen website altfm.nl. Want er staat een hele beschrijving uh, op uh, het uh, verhaal van Sarah Hovada die je gaat horen. Trouwens, voor Engel uit hebben wij ook nog het uh, nummer van Meda Rose. Uh, laten horen. Hier is uh, Sarah Holberda. Het uh, komt van een EP. En die EP die heet Overkill. En daar staat dit uh, hele mooie nummer op. En dat nummer dat heet Junes. Zelf maar eens kijken, het klinkt toch te gek. Al jaren op zee, geen enkel idee van steden met grote getalen. Grief ze een kaart van het land, geen stroming maar zand. En iedereen zou zeker vertrouwen lang Land, doorzak die ervaren dit jaar het land. Waar niemand zich in houding weet hoe lang. De gaaf compleet land. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Bang dat waren ze zeker. Varend was alles routine en plicht. plan, kuit, nagel en peper. De maan of de horizon, altijd in zicht. Maar eenmaal almaal het dronken geluid. Ontvangen we het alles open? Kijk nou de kop, lijkt papier. De schipper, bankier, trots gaan ze op in de buiten. Samen vieren ze hun geuzenland. Heel anders dan was voorgesteld je ja, land: de heuvels en het bloemenveld, o land. Da rai da rai da rai da da da da da da da da da da da da da da da ja hij staat nog op het land de kotter want de kotter uh, is niet vlot getrokken vandaag uh, mensen dus er zaten heel wat, uh, wat mensen die zaten op een livestream met de een en ander te volgen. Ja, je zit te lachen, maar ja, ik denk dat het voor die vissers is dat niet, niet leuk nieuws hoor. Maar nee, nee, nee, nee. Uh, wat wel overigens, uh, dit is uh, weer even het plaatselijke nieuws melden. Um, het schijnt wel, het schijnt uh, met de pet rondgegaan uh, rond te worden om dat te kunnen betalen... Maar dat gaat al de Jezus' hart met dat geld wat, wat erop gehaald wordt voor, voor dat, uh, om, om dat vlot te trekken. En ik hoorde ook, maar dat is ook weer het nieuws, dat het belangeloos gedaan wordt. Ook dat? Ah, dus, ah. ja, nou, dan weet ik het even niet, maar goed. Maar ja, uh, je, moet, je kan maar beter op uh, allerlei dingen maar voorbereid zijn in dat, dat opzicht. Dus. Uh, maar goed, dat uh, terzijde. Dit is even het uh, verhaal. Uh, je hoorde net uh, Christian Kuitert. Christian Kuitert. En daarvoor hoorde je uh, Sarah Holweda. Uh, voor de mensen die uh, de socials volgen van Instagram en uh, Alternative FM. Als je denkt, uh, ik heb het uh, interview met Roos Meijer van Meijer Roos uh, gemist. Dat uh, heb je ook zeker. Want we doen hem nog een keer overnieuw. Want we hebben hier een stroomstoring gehad. Dus ik heb Roos met nog 6% prik op mijn uh, mobieltje uh, gebeld. ...gezegd uh, dat het uh, niet doorgaat. Maar uh, maandag uh, komt er dus gewoon... ...een extra Alternative FM. Dus dit wordt uh, wel herhaald. Uh, opgenomen en weet ik allemaal wat. Maar er komt sowieso nog een extra... Uh, ...extraatje en Dat wordt ook op... Uh, later, op de, een later moment wordt dat uh, meegenomen... ...in uh, de samenvatting. Dus uh, je krijgt er gewoon twee voor de prijs van één. Hetzelfde geldt ook uh, voor de, de gasten. Die zullen onderweg uh, zijn. Uh, die, uh, die gaan straks uh, spelen. De bedoeling is dat ze zo uh, Weldra hier uh, binnenkomen zetten. Dat zijn Sven Ros en Sterre Weldering. Nou, um, we gaan weer even verder met uh, wat uh, muziek uh, te laten horen. Hier is Milou Mignon. En het album wat ze uh, heeft uitgebracht... dat is eind afgelopen maand uh, gebeurd. Dat uh, heet A Wonder Still En daar stond ook deze single op. En dat nummer dat heet City Lights.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 Down on the wet, cobblestone shimmer bright tonight Like yours my eyes will bleed here in the city lights Remember the man I met in the theater.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 I never never were Ik heb die single ook al uh, laten horen. Uh, contraire en All In. En daarvoor uh, hoorde je City Lights van uh, Milou Mignon. En uh, Milou Mignon is uh, degene die ook een, een album heeft uitgebracht. Uh, en dat album dat heet... Kijk, oh, dan inmiddels zijn ook onze gasten binnen ja, en uh, die staan enigszins uh, nu een beetje te knipperen in het uh, volle licht. Want ja, die hadden natuurlijk iets verwacht uh, dat we een beetje in het donker zaten. Nee, dat is nu niet, uh, niet het geval. Uh, het uh, is een uh, uniek uh, verhaal, want het, uh, het zijn twee mensen die we hier alles eerder los van elkaar hebben gezien. En vanavond zijn ze hier getweeën. Sterrenweldering. En Sven Ros, dat zijn de mensen die straks hier ook gaan laten horen wat ze kunnen. Ze hebben alle twee een EP uitgebracht. Uh, en daar gaan we het natuurlijk ook onder meer over hebben. Maar we gaan ook uh, hebben over Nederlandstalig werk. Ja, Nederlandstalig werk uh, wordt hier ook weer veelvuldig gedraaid. En dit is Lies en Saar. Ik wil aan de tijd waarin we altijd samen kwamen. Dingen onder namen maakt niet uit. We waren samen bij alles het beseft. Het is straks alleen verleden. Tijd met jou besteden voelt zo lang geleden.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 I was lost in my head in a cloud But how could you scold me for crying out loud? De man die wij hier vorige week in de studio hebben gehad, dat is uh, niemand minder dan Dusty Stray. Um, want uh, dit uh, komt van een album uh, dat hij begin deze maand heeft uh, uitgebracht. En hij was koud een week uit, nog niet eens. En daar heeft hij toen een aantal nummers uh, van uh, laten horen. Uh, akoestisch uh, wel te verstaan, dus dat uh, is wel heel erg fijn dat hij dat heeft uh, gedaan. We gaan uh, nog eventjes uh, verder uh, vrolijk uh, door... want deze dame die, uh, die heeft een uh, drukke agenda. Uh, zij is hier ooit geweest in 2009 en 2011. En toen wist nog niemand van het uh, bestaan van Night, maar tegenwoordig weet iedereen wel beter. Dit is een van de nummers uh, van het uh, album uh, die ze heeft uitgebracht. Uh, Safe Speed. Van Nederland En uh, ja, soms omschrijf ik hem als een kruising Tussen Lucky Fons de Derde En Spinvis Hoe zou je dat zelf vinden jongens Anne? Ik heb skitten aan alles Mijs Jorisanne vorige week uitgebracht. Het nummer dat heet sketter Dit uh, is niet alleen van hem. Want de stem uh, hoorde je ook van iemand anders. Dat is uh, Mava Dansrijk. En die uh, maakt ook uh, het artwork uh, voor deze Jorisanne. Daarvoor hoorde je niemand minder dan Sue The Night. Uh, dat uh, is van haar laatste album. Het is trouwens ook uh, een uh, single die ze heeft uitgebracht. Dit vind ik eigenlijk nog minstens belangrijk... om ook uh, deze single even te laten horen. Eerder dit jaar uitgebracht... Uh, Eigenlijk op een album. En dat uh, album dat heet Iggy. En daar staat dit mooie nummer op. En dat is van De Mira. En The Danger of Freedom. Watching the TV showing a second Chernobyl. Inderdaad, dat was er eerder dit jaar in mei, bracht ze dit nummer, tenminste dit nummer stond op een album wat eerder dit jaar uit is gebracht. Dat album dat heet Iggy en dat heeft ze gepresenteerd in de Melkweg, was ik getuige van, omdat ik er ook een verhaal bij moest schrijven bij 3 voor 12 Noord-Holland. En Demira is daar aardig mee op pad geweest om ook het album wat dat aangaat op, ja, aan de man te brengen. Um, je hoort ze al een beetje op de achtergrond. Uh, Sven en Sterren zijn uh, bezig. Dan gaan we straks uh, horen, tussen 8 uh, tussen en 10. Uh, komen ze uitgebreid uh, aan bod? Dat is wel de bedoeling. Want uh, er moest nog even met camera's uh, worden gewerkt. En, uh, want het moest allemaal weer ergens goed uh, vooropgesteld worden. Dus Marcus is uh, nu bezig om het, uh, de, een beetje de soundcheck uh, te gaan doen. Dat uh, gaan we straks uh, allemaal meemaken. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, werk wat we eventjes. ...nog kunnen laten horen... Um, ...want ja, over bijvoorbeeld... ...de uh, Danger of Freedom... ...want die past natuurlijk geheel in uh, de wereldpolitiek tegenwoordig... ...want ja, je moet uh, tegenwoordig heel erg op je tellen letten. Nou, daar is ook nog een, een of andere filosoof... ...die op een gegeven moment vrijwillig is uh, verdwenen. Hij was ook nog poëtisch en hij was muzikant. En uh, de nalatenschap is uitgevoerd door de, de heer Frank Bond... ...onder de naam Francis Albert Blake. Hoe heette die man... Die man die heette uh, Frans de Blaak. En uh, tot aan het nieuws van 8 uur, hopelijk, is dit nummer van Francis Alban Blake. Dat nummer dat heet On Darkness.